Volgens de vakorganisaties kunnen door problemen met de portofoons levensgevaarlijke situaties ontstaan en moeten snel worden ingegrepen. Ze willen niet nog jaren wachten. De brandweer maakt sinds 2004 gebruik van de zogeheten C2000-portofoons. Al jaren zeggen brandweerlieden dat het systeem niet goed functioneert. In mei bleek uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de portofoons inderdaad soms dienst weigeren. Jusbalin benadrukt dat er geen onveilige situatie mag ontstaan en dat apparaten die niet functioneren moeten worden vervangen. De politie heeft een 18-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij gisteravond in Amsterdam een jongen van 16 heeft doodgeschoten. De Amsterdammer werd aangehouden in een woning in Vlaardingen. Hij is de hoofdverdachte in de zaak. De zes andere jonge mannen die een paar uur na de schietpartij werden aangehouden worden over hun betrokkenheid verhoord. Het slachtoffer was net als de hoofdverdachte een bekende van de politie en werd gisteravond meerdere keren beschoten. De 16-jarige jongen overleed in het ziekenhuis. Volgens de politie kenden de hoofdverdachte en het slachtoffer elkaar. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Een man heeft in Friesland 30 buspassagiers met de dood bedreigd. Dat gebeurde gistermiddag op de buslijn Leeuwarden-Berchem. De politie kwam vandaag pas met het nieuws naar buiten. De man kwam... De bus in met een grote zwarte tas en vervolgens dreigde hij de boel op te blazen. Ook greep hij een passagier bij de keel. Dat leidde volgens de politie in de bus tot grote paniek. De chauffeur kon de bus in Tietjerk stoppen, waarna een aantal passagiers de bus uitvluchten. De daden gingen vervolgens ook vandoor. Hij is nog voortvluchtig. Het weer wisselen bewolkt, bij een graad of 19. In het oosten kans op een buitje, maar vanuit het westen meer zon. Vanaf morgen enkele dagen zonnig na zomerweer. Dit was het NLV. Anyway.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 You like this anymore, Alejandro. <laughs> de 18e week zit er niet meer in voor Lede Gage met Alejandro. In haar 18e week levert ze 7 plaats in en zakt ze van 33 naar die plek 40 toe. Share what will I am, 3 words staan er nog net een plekje boven. 15 weken staan zij in de lijst, ze zakken wel van 35 naar die 39ste plek.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 make them happy before they pass away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 En daarom heeft hij de hulp ingeroepen van de One and Only Sophie Ellis-Baxter. En zij neemt in dit nummer dan ook de vocale voor haar rekening. In het verleden heeft ze al laten zien dat ze het kan uh, met een nummertje. Want Murder on the Dance die werd vroeger uh, eigenlijk uitgebracht als een instrumentale elektrotransplaat. En door de samenwerking met de Sophie Ellis-Baxter werd dat toch een hele grote hit. De nieuwe single, dus van Armin van Buren samen met Sophie Ellis Baxter.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 Even later het derde album More Than Gold. In november van datzelfde jaar gaf de songwriter negen concerten in het voorprogramma van Dio. En toen werd het heel lang heel stil om mijn heen. Hilti Hotel kwam zo'n uh, drie jaar geleden uit als laatste album van hem. En daarop stond één hit, Sun in Rise. En opeens is Sun in Arise een hit geworden in Europa. En vraag me niet waarom die opeens in de hitlijsten voorbij komt. Maar wat wel opvalt is dat hij in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk op dit moment in een commercial gebruikt wordt. De hit van Tom Helsen dus. Sun in a Rise is deze week de hoogste binnenkomen. Hij doet dat op nummer 31. Nog meteen dus zitten weekendweerberichten hier op CFM. En nog veel meer hits. Tot aan 5 uur is dit de euro Breakdown. Down.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. All night, staring at the ceiling, counting for minutes. I'm feeling this way, so far away so alone.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 Verlies voor BOB met zijn airplane zakte hij naar uh, 32, afkomstig vanaf de 30ste plek, alweer 12 weken in de lijst. En Tom Helson, Sun and Rise was de hoogste binnenkomer op 31. De baseballs Hot and Colts vinden we terug op nummer 30. 13 weken in de lijst zakken van 21 naar 30. En net door die dus de plaat van Livehouse all in gaat omhoog van 32 naar 29. Op 28 komen de eerste zitten blijven er alweer tegen. Van deze week in handen van Adam Lambert. If I You staat 9 weken in de lijst en blijft dus zitten op 28.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 Terug te vinden dus op 25. 26 is hij dan voor John Mayer Half of My Heart. Van 18 zakt hij naar 26. 你看 See you.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 Down of the continent.